Twee fabrieken van Tata Steel in Amuiden worden vanaf nu extra in de gaten gehouden. Het gaat nu niet om de staalfabrieken, maar om fabrieken waar een soort steenkool wordt gemaakt. Volgens milieuexperts stapelen de problemen zich daarop en worden veel te veel slechte stoffen uitgestoten. De fabriek moet voortaan elke maand uitleggen hoe ze beter hun best gaan doen. Tata Steel komt vaker in het nieuws omdat ze veel te veel kankerverwekkende stoffen uitstoten. De vrouw die vanochtend werd doodgestoken in de Albert Heijn in het centrum van Den Haag was 36 en werkte daar. De steekpartij gebeurde net nadat de winkel openging. Deze omwonende had al snel door dat het foute boel was, zegt hij tegen de Telegraaf. In tien over zeven kwam ik weer naar buiten omdat ik natuurlijk enorm veel lawaai hoorde. Toen zag ik in één keer vier politieauto's en drie ambulances in grote snelheid aankomen rijden... en er allerlei mensen uitspringen. Dus toen had ik wel het idee dat het zeer heftig was wat er aan de hand was. Dus niet zomaar een diefstalletje of een ontvreemding, maar echt een incident. De verdachte is een man van 60. Hij is opgepakt. Hoe komt het dat de een altijd helemaal lek wordt gestoken en de ander bijna nooit last heeft van muggen? Om daar nou eens goed antwoord op te geven, nemen onderzoekers van het Radboud UMC in Nijmegen een doos vol muggen mee naar Lowlands. Naast dat we mensen laten bettelen om te kijken wie er aantrekkelijker is voor de mug, zullen we ook wat we noemen een skinswap afnemen. Dus we schapen met een watstaafje eigenlijk een beetje over de huid, over de onderarm, zodat we achteraf ook kunnen analyseren wat hebben de mensen die bijvoorbeeld het meest aantrekkelijk waren of juist het minst aantrekkelijk hebben zij iets op hun arm... wat wij kunnen detecteren en misschien kunnen gebruiken... voor verder onderzoek in middelen die, die muggen afweren. Festivalgangers hoeven hun arm niet in de doos te steken... maar kunnen die er gewoon tegenaan houden. Dan nog het weer. Let op als je straks naar buiten gaat. Er geldt code oranje met uitzondering in het noorden. Er trekken stevige onweersbuien over met harde windstoten... en kans op hagelstenen tot 2 centimeter. In de loop van de avond droogt het weer op. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 120 kilometer file in Noord-Holland. De meeste verdragingen is er onder andere op de A2 Amsterdam Den Bosch... tussen Breukelen en Utrecht Centrum. De verdraging is daar een kwartier. Op de A4 Den Haag Amsterdam een kwartier verdraging voorknappend in Nieuwemeer. De andere kant op op de A4 richting Den Haag... bij Roele Varensveen, ook een verlies. Verder is het druk op de A5, Hoofddorp Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 sta je ook een kwartier in de file. En bijna 20 minuten op onthouden op de A10 tussen Slotermeer en Durgerdam. Op de N207 Hillegom Alfa aan de Rijn bij Nieuwveen moet je rekening houden ook met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 be the by my bye bye bye. 9.9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerits. C, Have I told you all good? It feels to be me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 altijd, altijd, alles, allebei, bij dat je, alles, allebei, bij Nou zeg het eens, wat was ik niet, en die praten met die toon, even alsjeblieft Nu niet komen van, schat ik doe toch niks, meer. jouw ding is al maanden lang passief agressief. dus wat wil je nou van me, en je weet het ook, je praat al te lang, niet echt meer, nu ben ik klaar met proberen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 alles al bij mij dat je. Alles al op bij mij dat je. Alles al op bij mij dat je. Altijd, altijd. Alles al op bij mij dat je. Alles al had bij mij. Jij was mijn ruiter, jij was mijn kasselreen. We vechten te lang en dat willen we niet inzien.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 Alles had pijn, pijn Dit is de lange, hete zomer van ZFM. The FM The FM zandvoort 106.9 FM Si ce soir J'ai pas envie te rentrer, tout seul ce soir J'ai pas envie te rentrer, chez moi Si ce soir J'ai pas envie de fermer ma gueule si se voile J'ai envie de me casser la voix Casser la voile Oh, déteste les rentrés vous manquaient, et le temps qui se perd, entre tes et les vieux qui espèrent, et flash qui aveuglent à la télé chaque jour, et les qui la couleur de l'amour. Je pas En de regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Deze week moet er duidelijkheid komen over het landbouwakkoord, zegt minister Adema. Het overleg met de agrarische sector en milieuorganisaties loopt al maanden. In het landbouwakkoord moeten afspraken komen over stikstofuitstoot en de klimaatdoelen. Hunter Biden, zoon van de Amerikaanse president, bekent schuld in zaken over belastingontduiking en illegaal wapenbezit in ruil voor strafvermindering. Hunter Biden had vijf jaar geleden geen vuurwapen mogen kopen omdat hij verzweeg dat hij destijds cocaïne gebruikte. De Europese Commissie wil een steunpakket de waarde van 50 miljard euro voor Oekraïne opzetten. Het geld staat volgens Commissievoorzitter van der Leyen los van de militaire steun en is bedoeld voor de wederopbouw. Het weer vanuit het zuiden trekken, pittige onweersbuien over het land. Morgen droog, zonnig en een graad of 25. Call me what you wanna, I'll be what you wanna. I've been here a thousand times. Hey, hey, you're falling for another. I don't even bother, I could do it all my life.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 I'll be singing love. Put my hands off into the light My hands off into the light, light, light, light I was walking down the street Concentrating, on feeling right To trouble, frames So let it slip away. En zomer